I started to dress a bit like him. An early morning when I wake up, I look like this, but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge.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 Spierballen zien Albert Jan, laat je spierballen zien. Ja, ja, ja, zou hij, dienst er hè? <laughs> Robbie williams hoor je met zijn single strong van alweer heel veel jaren geleden. Welkom bij Derde het laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zie, Voor Zandvoort en de regio. En wat we allemaal gaan doen in Derde Laatste uur horen we natuurlijk van de hulk, himself Albert Jan Vos. <laughs> Nou, we hebben er nog druk genoeg het laatste uur, luisteraars. We hebben uiteraard rond de klok van half vijf het Dier van de Week. En we hebben begrepen dat Muppet geprolongeerd is. Vorige week was hij ook al Dier van de Week. En deze week is hij wederom Dier van de Week. Muppet dus. Rond de klok van kwart voor vijf jaar, liefhebbers. Het gedicht van de week komt er weer aan. En het staat helemaal in het teken van Zandvoort. En ik heb het net even gelezen, maar het staat helemaal in het Oud-Zandvoort. Dus ik moet nog even oefenen tussen de bedrijven door. We gaan natuurlijk zometeen naar het volgende plaatje gelijk weer even schakelen naar SV Zandvoort. Dat uitspeelt tegen WV HEDW. En waar we het laatste tussen. Dan was 3-3 en dan gaan we bij Joop van Nes kijken wat, hoe de tweede helft aan het verlopen is. We gaan nog één keer schakelen met het historische Grand Prix gebeuren op het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezige Willem van Densen. En uh, als het tijd over hebben we, ja, dan nog wat andere berichtjes. We, we hebben druk het druk komen duidelijk. Ik zou zeggen, ga gauw door met het volgende nummer. Hier is de kick Zo dadelijk Joop van Nes inderdaad. Naar die plaatje. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Gekleed. Ik wil met haar een date Ze heet Simone Simone, Simone. Ze lacht naar iedere man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 Speciaal gedraaid voor alle Simones deze van de kick, joh. Zijn er nogal wat Simone, Ja, zeker. Heel veel Simones. Gelukkig maar, hè? Ja. We gaan uh, naar Juventus voor het slot. Van uh, de wed... Nou ja, we hebben nog twee keer dat we bij Juventus komen. Het zit op de tachtigste minuut, geloof ik Joop. Ja, tachtigste minuut spelen we nou. En uh, het gaat niet goed met want Een minuut of uh, tien geleden tijdens het nieuws, zeg maar, uh, kwam uh, Westerhouten door een prachtige individuele actie van de spits, kwamen ze op 4-3. Uh, uh, hij draaide weg bij zijn directe verdediger, stond oog en oog met uh, Jorick Smit. Smit had geen, uh, re geen uh, reactie op zijn schot en daardoor leidt de ADB hier nu met 4-3. met Sander heeft het natuurlijk potten van kans gekregen. Eentje, de Kielpverdekking, heeft zich bijna op, een, uh, op een, ja, een schot voortzet. Alle twee hadden het een beetje ges, uh, kunnen zijn geweest. Van uh, Nacho Berg die erin gekomen is en ook uh, Faisal Rikkers is binnen de lijnen gekomen. En even kijken, Chris Dulge die staat er ook bij. Sandvoort uh, speelt wel met 10 man. Uh, Pas de hij kreeg in de eerste helft al een gele kaart. En die mocht in de tweede helft weer eens van wat gevolgd. Dat hij natuurlijk meteen het veld moest verlaten met een uh, tweede geel is rood. En uh, dat, uh, uh, nou, dat is al bijna veel. Want Ronald Kales, je krijgt hij ook weer een gele kaart. Sandvoort dat uh, moet gaan oppassen. Want anders zitten ze al meteen in het begin van het seizoen met een heleboel gele kaarten. Ben je helemaal niets meer ziet. Dan kan alleen mij later uh, um, uh, sorry, uh, schorsingen geven. Stel het spel is stil voor de schuurbehandeling. Als ik al skaletjes doe, doet hij het dan goed. En de, de, de spelers zijn aan, van uh, BVADW ligt op de grond van Dat is op dit moment van de zaken. We zitten in de 82e minuut 3 voor de thuisbeleid. Oké, okay, dankjewel Joop En uh, straks komen we uiteraard weer bij uh, Joop terug Maar eerst even een plaatje wat echt hoort Bij dit weekend Albert Jan Burn Rubber Ja, okay. dat is uh, natuurlijk op het circuit helemaal van toepassing Tijdens de historische Grand Prix. Hier is de Cap Band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 The white knight on his feet. Now you know how happy I can be. Jij de Green Believer ga je natuurlijk naar Colden, CFM toe of naar Colden. Joop, voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag, Joop. Wat zeg jij? Voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag. Ja, ook voor de, de oefenwedstrijd, ding nou. <laughs> ja, ja, dat mag ook hoor. Was het maar een oefenwedstrijd, hè waarschijnlijk. Ja. Was het maar een eh, oefenwedstrijd. Soms goed, uh, ja, soms moet ik het thuis weer maken. De koffies gaan hangen. Er wordt gepingeld, de vrije man wordt niet meer gezocht. En dat heeft ook te maken gehad met het vijfde doelpunt van WVHRW... dat in de 87ste minuut viel. En waar echt iemand iets aan kon doen, was gewoon een mooi doelpunt. Goed uitgespeeld. De verdedigers die, die hadden niks te vertellen. De bal werd voorgelegd en de lange spits, de, de nummer 9 van WVHRW... alleen met zijn voeten tegenaan te zetten... om zijn ploeg op een verdiende, met wel, verdiende 5-3 voorsprong te brengen. Zojuist is hij gewisseld, de man is levensgevaarlijk. En dat zal hem we misschien wel een beetje opluchting geven bij... Vervolgens Ronald Kalens en een Lemmers die hun handen vol hebben gehad. En uh, deze ontzettend bewegelijke en goed voetballende spits. En dat is vaak bij Amsterdamse sterrenverenigingen het geval. Ze komen van Heine om hier te studeren en gaan met hun eigen sport verder. En als je dan zo iemand tegen je krijgt die eigenlijk misschien wel het niveau van een hoofdklasse of dan wel een eerste klasse zonder heeft. Ja, dan, dan krijg je het moeilijk. Soms het is tafel. ter hoogte van 16 meter gebied mag Boy Fisher gegooid. En dat doet hij naar Nijtje Berg. Berg die uh, weer heel bewegelijk is. Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat hij buitenspel gegeven heeft. Ja, inderdaad, buitenspel was het. En dat uh, betekent dus dat WVRDW de de, nu uh, eindel vindt trouwens, zij zegt die sluit. Hij heeft veel kaart nodig gehad voor Zandvoort. Ik ben de Zandvoort er 6 heeft gekregen. En werd de ADW maar één. En dat geeft natuurlijk ook wel meteen de verschil aan. Zandvoort was het begin van de eerste helft. Uitermate goed bezig. Heel goed geconcentreerd. Daarna gingen we kopjes weer naar beneden. Het werd 2-2. Het werd 3-2. Het werd 3-3. Het werd 4-3. En het werd 5-3 uiteindelijk in de 87 e minuut. Zandvoort had hier niks te zoeken. Volgende week spelen ze thuis om half drie tegen Overbos. Overbos zit in de rust met 1-0 achterstand. Dit is het voormiddag hier uit Amsterdam vandaan. Graag tot de volgende keer. Dankjewel Jan Verres. En graag tot volgende week. I'm over you I've learned my lesson It left a scar And now I see How you really Someone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 Zo dit overplicht verstoel, maar en ik geef De weer dit vanavond gaat doen in het Center van oh. Zofo, Dan gaat iedereen meedoen hoor. Gaat iedereen Back to the 60s. Back to the 60s vanavond met uh, het optreden van Astro Brock weer. Daarvoor trouwens het geweldige optreden nog van de beatspop singers. Dus van, gewoon vanavond uh, gezellig naar het Center van het komen. De temptations waren dit, hè? heerlijk he. Ja, dit is uh, good old back to the 60s. Nou, dat, uh, dat is het zeker. Lekker meedoen. En daarmee is het al vijf geworden. Het is dier van de week op herhaling. Ja, dat klopt. En het dier van de week op herhaling is deze keer Muppet. En Muppet is een ontzettend liever steffert die het liefst bij je op schoot wil zitten. Ze is nog erg jong en heeft energie voor team. Spelen, rennen en lekker dollen met de baas doet ze erg graag. Ze kan prima loslopen, maar ze is niet met elke hond sociaal. Vooral met andere teefjes gaat het soms nog wel eens mis. De dierenarts is tot de conclusie gekomen dat Muppet doof is. Dit geeft weinig problemen. Met gebarentaal kom je een heel eind met haar.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 Katten in huis zijn trouwens geen probleem. Eventjes alleen thuis zijn is voor Muppet geen probleem. En met grotere kinderen kan ze prima overweg. Kortom, een hele leuke hond die op zoek is naar een dito baas. Bent u dat misschien? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze mooie Muppet. En waar verblijft Muppet momenteel? Muppet verblijft in het dierenthuis Kennemerland, Kees op straat 5, te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op www.dierenhuiskennemerland.nl. Dagelijks van zaterdag maandag tot en met zaterdags geopend van 11 tot vier. Muppet verdient een thuis. Nou, en uh, ik ben binnenkort ook in hey. het uh, thuis te vinden, denk ik. Ja. <laughs> ja, geen huis meer te beginnen, ja. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Hier is Sucking Blue. Gaan we in Zalvoort lekker back to the 60s, Uiteraard in het kader van de historische Grand Prix Dit weekend op het circuitpark Zalvoort Je er de shocking blue en Venus En wie er vanavond gaat optreden Jij ja, heb het in vorige uur beloofd. Als de brandweer En dan gaan we nog een nummertje van draaien Even kijken hoe dat vanavond gaat klinken Hier is Helen en Jump althans Het plaatje wat zij brengen Als de brandweer Binnenkort in het Eén Even voor De brandweer met het nummer van Veenhelen en Jan. En vanavond gaan we zeker springen op het uh, raadhuisplein, natuurlijk. Tijdens de uh, optreden van uh, deze groep. Als de brandweer. Dit was een opname trouwens gemaakt in Caprera in Bloemendaal. Nou, we gaan uh, op naar het circuit Park Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Want daar zit Willem van Dezen. En uh, uiteraard zijn wij alweer dit Willem van wat daar allemaal geschiet op het circuit. Ik denk dat we nog steeds bezig zijn uh, met uh, historische race. Uh, en op uh, dit ogenblik zijn we bezig met de race van de belga uh, ja, uh, ooit Exclusief uh, Nederlands kampioenschap, HV en GT's. Uh, dat is uh, Touring Cars en uh, GT's. En dat is een post uh, startveld, hoor. Een startveld van uh, 55 auto's. Normaal gesproken uh, niet eens uh, toegeslagen hier op het finsan Ze hebben niet uh, de uitzondering was, We hebben die 1K GT's uh, vaker gehad. Toen waren het echt minder en dat heeft met name met één te maken. Dus er zijn er een aantal buitenlanders hier. En uh, ja, die hebben de auto's doen ieder uh, geval flink lawaai maken. En de bakt nou wel, dus vandaar dat ze hier aanwezig zijn. Uh, dit over dus er is over uh, 25 minuten. We hebben auto's die door twee uh, man gereden worden. Die gaan niet stoppen. Waar vandaag naar het heen en morgen dan de uh, andere. Aan uh, de leiding is het... Uh, dus je met Ruchy, Een campagne die aan de leiding gaat. Maar we vinden daar nog wel wat andere in Eén in. van Erna van Oranje, Die rijdt in een boosje. En een boosje En het En zoals dus Jan jongmannen, die rijdt dan ook in de auto waarin niet veel campagne nu rijdt dus morgen alle kansen kun je dan ook dat zelf achterlichten houden, een spier op te kijken en vier en kijken ook. achter je zien. Dat zou wel leuk denk ik. Ja zeker. Ja, dat zijn ook auto's, denk ik, waarvan een deel uh, straks uh, richting dorp gaat. We mogen maximaal 50 uh, uh, richting dorp voor uh, de paraden. we paraden is hier, uh, of dat helemaal gelukkig op -tijd, uh, dat moeten we nog gaan bezien. Want we hebben hier wel een uh, flinke uitloop uh, vanwege uh, eerder een forse uh, olieplas uh, op de baan die krecht uh, moest. Vandaar uh, een uitloop in de tijdschema. Ja, wat lange wachting dorp uh, met deze weersomstandigheden op uh, die mooie auto's is ook geen uh, ramp, toch? Nee, zeker niet hoor. We gaan lekker uh, ervan genieten vanavond in centrum Willem. Ja, Sint-Turns zetten het al 50 auto's komen die kant op. Daarnaast is er ook muziek. Muziek uit onze jeugd erop. Ja, de jaren 60, hè. Back to the Ja. En we hebben er al heel veel gedraaid vandaag. Oké, kijk, we helemaal opgewarmd om. Nou, opwarmen doe ik hier op het spier. Qua weer is dat uiteraard niet nodig. Laten we hopen dat het morgen ook zo is en dat.. Het uh, ontslauwe aantal van vandaag nog eens weer uh, overtrokken gaan worden. dat is er uit. hartstikke mooi toch? Willem, we gaan er morgen ook weer uh, van genieten. Hoe laat begint het uh, spektakel morgen? Uh, morgen gaan we om 100 uur al uh, straks. Dus... 9 uur, heerlijk wakker worden morgen. Heerlijk. Ja toch? Jazeker. Nou, we gaan ervan genieten. Oké, okay, laten we doen. Dank, dankjewel Willem voor deze vanaf het circuitpark Park zo En die historische Grand Prix uh, gaat gewoon door hè? Ook na morgen, want vanaf morgen hebben we een speciale tentoonstelling in het Zandvoorts Museum op het Jan. ja klopt, het gaat helemaal over de racehistorie de racehistorie, vanaf 2 september die tentoonstelling al daar te zien zeker de moeite waard om even een kijkje te gaan nemen in het Zandvoorts Museum het is vandaag 1 september en dan mogen we weer draaien deze plaats voor Earth, Winter, Fire. hier is september in september gaat het zeker vanavond al goed komen in het centrum van Zalfoort. Alleen eens met de beatspopsingers en erachteraan de brandweer. Lekkere muziek uit de jaren 60. En natuurlijk de parade vanavond en met maar liefst 50 auto's door het centrum van Zalfoort. Ga het allemaal meemaken vanaf 7 uur. Je hoort de Eur 20 trouwens in september op 1 september 2012. En het is uh, kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. Gelukkig wij de frisse lucht en het vrij en open strand verkwikt en sterks ons iedere dag. Ons huis staat hoog op het zand. Wij leven vrolijk en tevreden, omdat wij wonen aan de zee. Het zoute nat dampt levenskracht en levenslust in het hart. Het ruim en heerlijk zeegezicht verdrijft bij ons de smart. Wij leven vrolijk en tevreden, omdat wij wonen aan de zee. Ver van de stad met al haar pracht en al haar ijdelheid, zien wij het prachtigste van al, het beeld der eeuwigheid. Wij, wij zijn geboren aan de zee, dat maakt, dat maakt ons wel tevreden. Haar groen gewaad, haar sneeuwwit hoofd, betoven steeds steeds om ons oog. En als zij raast en kookt en brandt, slaan wij den blik omhoog. Gelukkig immers is ons lot, waar zee, waar zee, daar is God. ...tekst afkomstig van Dominee Swalue. Beter bekend als het Zandvoorts volkslied. Voorgedragen door Albert Jan Vos. Dank daarvoor, Albert Jan. Hij was mooi. Geen dank, ik heb de tranen. Ja, de ik, ook, ik ook. Ik zie ze in je ogen staan. Heb je ook zo'n mooi gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar ons. Redactie-at-cfmsandvoorts.nl Redactie-at-cfmsandvoorts.nl En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel... ...op de Zandvoorts Radio. Vergeet het niet hè, vanavond vanaf 7 uur die mooie parade door het centrum van Salvoort. Van al die oude raceauto's, Formule 1 auto's en vele andere soorten auto's. Vanavond maar liefst 50 stuks. Laten we hopen dat het een geweldig spektakel gaat worden. We gaan het meemaken, ook een optreden van de beachpopzingers. Om 6 uur dacht ik. 6 uur en uh, daarna als de brandweer. Ja, als de, als de brandweer. brandweer. Als de brandweer gaan we naar als de brandweer natuurlijk. We hebben twee nummers uh, vastgedraaid. En vanavond gaan ze de... Heel veel voor ons spelen. Dus gewoon vanavond gezellig komen naar het centrum van Zalvoort. Altijd wat te doen. En natuurlijk morgen weer vanaf 9 uur ben je van harte welkom op het circuitpark Zalvoort. Want dan gaan we gewoon weer verder met de historische Grand Prix. En, en wij merken dit hè, vanmorgen. volledig van weg vanaf heel vroeg al lekker vast. In de oude le over. Lekker veel files, Lekker ouderwets. Lekker ouderwets. En nou, mocht hij nou niet in de gelegenheid zijn om morgen naar het circuit te gaan. Dan wel uh, uh, uh, uh, in de duinen te gaan kijken naar dit race spektakel van morgen. Morgen. Vanaf ongeveer 9 uur zendt ZFM Zandvoort TV integraal de races uit vanaf het circuitpark Zandvoort. Dus niet getreurd. Digitaal kanaal 40 en analoog kanaal 45. Een hele dag ZFM Zandvoort TV met een live registratie van de historische Grand Prix. Vanaf ons enige echte ...eigen circuitpark Zandvoort. Geweldig. Dankjewel weer, Albert-Jan. Het was weer geweldig. Ja, Jazeker. Ja, Zullen het we het weer volgende weer. week weer doen dan? Doen we. Doen we. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren... ...en een heel fijne zaterdagavond. Dag. Dag. Some things in life When Grumble, give a whistle...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 Je moet altijd de kant op met een baan. Vergeet over je zin. Give the audience a goeie. Enjoy it. It's your last chance and the end. Zo. So... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.